3 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. De Chinese activist Chun Guang-chun kan hoogstwaarschijnlijk naar de Verenigde Staten om daar te studeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat een universiteit hem wil ontvangen en dat China Chun zal voorzien van reisdocumenten. De Chinese regering heeft aangegeven dat Chuns aanvraag voor reisdocumenten gehonoreerd zal worden. De Verenigde Staten zullen een visumaanvraag met spoed behandelen. Aan welke universiteit de mensenrechtenactivist gaat studeren is niet bekendgemaakt. De blinde Chen vluchtte onlangs naar de Amerikaanse ambassade in Peking en stond onder huisarrest vanwege kritiek op de Chinese een het Nationaal Comité 4 en 5 mei hoopt dat mensen vanavond... in verbondenheid deelnemen aan dodenherdenking. De organisatie reageert daarmee op de discussies... over welke slachtoffers wel en welke niet mogen worden herdacht... Volgens het comité is de afgelopen dagen opnieuw gebleken dat er verschillend kan worden aangekeken tegen de herdenking. Zo speelt in Vorden de discussie over het herdenken van tien Duitse soldaten die daar begraven liggen. Veel mensen willen dat de gemeente en de burgemeester zich ervan distancieren en de Duitse graven niet bezoeken. Het federatief Joods Nederland wil dat het bestuur van het comité per direct opstapt. Zij de organisatie in het radioprogramma Stand.nl. Ik hoop dat zij plaatsmaken voor nieuwe bestuurders van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ik vind het uh, wat ik tot nu toe heb gezien: allemaal sufkezen die niet weten wat er toen speelde. en niet meer de juiste persoon zijn om een volgende herdenking te nee. organiseren. FJN is ook de organisatie die het kort geding tegen de gemeente Bronkhorst, waarvoor de Ondervalt heeft aangespannen. Eurocommissaris Nelly Kroes keert na haar tweede termijn niet terug naar Brussel. Op een bijeenkomst in Berlijn zei ze dat ze niet beschikbaar is voor een derde termijn. Een 70-jarige Kroes hield in de Duitse hoofdstad een toespraak voor internetondernemers. Na haar speech antwoordde ze op een vraag uit de zaal dat ze er na deze periode een punt achter zet. Nelly Kroes is tot eind 2014 commissaris voor ICT en telecommunicatie. Van 2004 tot 2009 had ze mededinging in haar portefeuille. Minister Rosenthal is blij met het besluit van de EU om Suriname ter verantwoording te roepen voor de amnestiewet. Door die wet gaan de verdachten van de decembermoorden vrij uit, onder wie president Boutersen. Rosenthal zei eerder al dat Suriname de plicht heeft om schendingen van mensenrechten te onderzoeken en de daders te berechten. In Den Haag hebben twee jongens van negen gisteren een inbreker betrapt en verjaagd. De jongens zagen dat de man probeerde in te breken door een raam van een huisstuk te slaan. Daarop zetten de kinderen de aanval in en bekogelden hem met een tak en een lolly. De inbreker schrok en rende weg. De Haagse politie is erg blij met de actie van de jongens en zal ze op een gepaste manier bedanken. Het weer. Vanavond enkele opklaringen en droog. Vannacht vanuit het zuiden kans op regen. Minimaal rond 6 graden. Morgen bewolkt en vooral in de zuidoostelijke helft van het land regen. Middagtemperatuur dan tussen 9 graden in het noorden en 11 in het zuiden. Aan de verkeersinformatie. Zoals wel vaker vrijdagmiddag staan de meeste files rondom Utrecht. Vooral ten noorden van de stad op A1 en op de A28. Toch blijft de drukte beperkt, er staat 45 kilometer in totaal. Fides die opvallen op de A2, Belgische grens richting Maastricht... tussen IJsten en Maastricht, 5 kilometer. In het noorden van dat land op de A7, afsluitdijk richting Heerenveen... voor knopend Jouren 4. En op de A50, arnhem Os tussen Renken en knopend Ewijk 7 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Putten en het harde rijden geen treinen, dat komt er een aanrijding. Tussen Zwolle en Amersfoort moet u rekening houden met een meer dan een uur vertraging.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 Ik ben erg bang dat we ontdekt worden en dan de kogel krijgen. Het dagboek van Anne Frank. Met Jeroen Krabé en Jip Wijngaarden als Anne. Vanavond om vijf voor negen op het themakanaal Best24. Het kanaal dat blijft herinneren. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Hele goedemiddag. Welkom terug hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Rob Oudkerk komt zo langs om te debatteren met Brian Benjamin... over een patatverbod voor middelbare scholieren. U hoort de column van Justus Van Oel, die gaat over de prijs van de vrijheid. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AvroVML... of bekijk ons via de website vrijdagmiddaglive.avro.nl. See? <laughs> Juist, ja. De rubriek over de Langzaamaan-actie. Welkom, dames en heren. Het kabinet is gevallen en er komen nieuwe verkiezingen. Maar toch is niet iedereen tevreden. Gisteren vond de eerste publieksonvriendelijke Langzaamaan-politieactie plaats. In politiewagens reed men zeer traag voor het verkeer, verkeer binnen de bebouwde kom uit... zo voor enorme vertragingen zorgend. Bij mij twee politieambtenaren die het initiatief hebben genomen voor deze actie. Stelten ze even voor. Ja, André Langedarm, wachtmeester bij de politie amsterdam dus. en ja... Uh... We zijn kampioenen. Ajax! En u? Uh, ja, Fons uh, Rutjes, ook wachtmeester, maar dan in Eindhoven. En uh, let op, wij worden nog tweede. PSV, PSV, PSV. <laughs> PSV! Nou, dat lijkt me een onoverkomelijk verschil, PSV en Ajax. Hoe kennen jullie elkaar? Nou ja, dit is wel een leuk verhaal eigenlijk. Uh, we kennen elkaar van een bijscholingscursus, uh, Ik en Mijn Knuppel. Okay. Dus over hoe je met je knuppel omgaat. Zeg maar. ja, ja, je, je kent dus een knuppel stevig in de hand nemen en ermee rondzwaaien. Ja, of je kunt hem dus heel rustig en uh, zacht tegen je dij gedrukt houden, weet je wel. Nou, in ieder geval, wij kwamen erachter uh, dat we heel veel gemeen hadden... in onze omgang met onze knuppel. Dus we hebben contact gehouden en toen hebben we vorige week uh, over deze kwestie gebeld. Oké, okay, nou, dit zijn voor het eerst, zoals dat heet, publieks onvriendelijke acties. Ja. Waarom? Nou, kijk, wij als politie zijn in wezen jullie beste vriend. Hè? Wij beschermen jullie. Mm -hmm. ja. Nou, dan is het niet onredelijk om voor die bescherming een bepaalde vergoeding te eisen. Ja, dat is iets uh, dat we geleerd hebben door onze omgang met de georganiseerde mafioze misdaad. Die doen hele leuke dingen met dat beschermingsprincipe. Goed. Nou, we hebben nu deze actie achter de rug. Blijft het daarbij? Nou, uh, wat ons betreft zeker niet. We hebben allerlei collega's gesproken uit ja. de diverse takken van politie. En er zijn hele leuke ideetjes uitgekomen. Zeker. Hè? Toen het concept publieks onvriendelijk uh, duidelijk werd, werd iedereen enthousiast en... Uh, ja, ging het helemaal los. Oké, okay, nou, zoals? Nou, bij ons in Eindhoven bijvoorbeeld gaat de bereden politie zo snel mogelijk over... van de Arabische volbloed naar de shetland ah. Ja, en wat wij in Amsterdam gaan doen, wij gaan bonnen uitschrijven, vertragen... door zogenaamd steeds de naam of het adres verkeerd te verstaan... en daarom opnieuw te moeten beginnen. Okay. Ja, wij in Eindhoven gaan daarmee een stapje verder. Wij schrijven helemaal geen bonnen meer uit. We borduren ze vanaf nu alleen nog maar. Ja, wij gaan er nog eens even overheen in Amsterdam... met ja. de waterpolitie, we doen de boten weg en we doen alles per waterfiets. Ja, nou, bij ons in Eindhoven hebben we geen water behalve de Dommel... maar bij ons gaan de politie speuren onder de en we gaan met schildpadden werken. Met als voorbeeld dat ze al een gratis uh, aan hebben van hun eigen. Ach, ja, ja. Nou, dat zal allemaal behoorlijk vertragen, inderdaad. Uh, verder? Nou ja, Malkum, uh, wij gaan uh, solderen. Onze dienstfietsen gaan vast solderen in de vijfversnelling... zodat we bij het achtervolgen van geboefte heel, heel erg langzaam op gang komen. En verder? Nou, in Eindhoven uh, gaan we voort aan de geschetste portretten van verdacht te maken met zo'n... Uh, weet je wel, zo ouderwetse uh, Escher-sketch. Zo, ja, zo'n prehistorische tablet... met twee van die draaiknoppen erop. Waar oh, ja. Je, nou ja, goed, in ieder geval... probeer daar maar eens een keer uh, binnen een dag... Een, op wie dan ook het portretje te tekenen. Dat is niet te doen. Nee. En verder... Nou, ja, wat wij in Amsterdam genoeg u kent dat hè? dat als er iemand vermoord is mm -hmm. dat je er met de krijt een soort van omtrek van het slachtoffer op de grond wordt getrokken. Yeah. Ja, Nou, daar laten wij het niet meer bij. Wat wij gaan doen, we gaan binnen die krijtlijnen een zo veel realistisch mogelijk schilderij tot in de kleinste details van de dooi laten maken. Met kleine perceeltjes. Sorry, kan even duren. Ja. Yeah. Nou, ik bent nogal wat van plan. Hè? Ja, zeker. En PSV wordt volgende dag op Hé, oppassen nou hè. Oh, sorry. Nou, ja, En voortaan gaan we ook in interviews uh, door iedereen heen praten. Oké, okay, nou, dus. dames en heren luisteraars. Ja, dus gaan we dus. Dus. Misschien moeten we die ja. 2% oh, okay. dus. geven. want Zo komen we dus in een ja. vertraging dus. hel terecht. En de volgende fase, als we het niet doen, ja. wordt vergelding. En u weet wat voor wapenarsenaal de politie ter beschikking heeft. Betalen dus! Ja, dat is jullie, dat geraaien. Is jullie geraaien. Henry van Loon, Pieter Bouwman en Marijn Scholten. Debat iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen krijgen de vloer. Twee katheders hebben we daarvoor klaar en natuurlijk mensen met verstand van zaken daarachter. Vandaag gaat het over dikke kinderen. Want ook als smeer als ouder iedere dag de boterhammen van je zoon op school gooit is hij weg. Want patat is toch veel lekkerder. De PVDA in Amsterdam wil daarom de snackbars rondom scholen tot twee uur s middags geen patat verkopen aan scholieren. En ook geen snacks of eh, energiedrankjes. Is dat een goed idee? Patat weer uit de omgeving van scholieren. Daarover gaan we het hebben met Rob Oudkerk, oud-politicus. Nog wel PvdA? Ja, ik betaal een contributie. Nog altijd PvdA. En eh, belangrijker in dit verband, lector-leefstijlverandering bij jongeren aan de Haars Hogeschool. En naast hem staat Brian Benjamin, gemeenteraadslid voor de VVD in Amsterdam. Welkom. Even testen wat jullie van het onderwerp weten. Meneer Oudkerk, waaruit bestaat een frietje-waterfiets? Godzijdank weet ik het niet. Dat zijn twee frikandellen bedekt met friet. Meneer Benjamin, uh, de kapsalon? Zwarmen bedekt met patat en kaas. Nou, dat komt aardig. Uh, <laughs> het is in ieder geval van alles door elkaar. Wat ja, eet u zelf het liefst overigens? Bij de snackbar dan, hè? Uh, thee. Ja, meneer Oudkerk? Ja, patat. Toch wel. Ja. Ja. Geen frituur in het tussenuur, daar gaan we het over hebben. Aan de hand van de stelling, zoals wij die hebben geformuleerd... snackbars moeten scholieren tot twee uur nee verkopen. U krijgt eerst een half minuut om even uw standpunt neer te zetten. Daarna mag u elkaar ook onderbreken. In de Oudkerk, om komt u te beginnen, want u vindt zo'n ja, zo verbod, zo'n verkoopverbod... een goed plan. Waarom? Eén, het is naast andere maatregelen, is het buitengewoon belangrijk... om het grootste volksgezondheidsprobleem wat we in 2020 op ons krijgen, zowel financieel als sociaal maatschappelijk, om dat te weren. Twee, in Frankrijk is het bij 300 scholen een succesvolle maatregel. Geldt ook in Nederland, geldt ook rond zwembaden. Drie, dit is geen politiek issue. Dit zou breed maatschappelijk ondersteund moeten worden. En vier, als je er tegen bent, vind ik het prima... maar dan moet je je over 20 jaar wel verantwoorden voor iets wat ik... als niets anders betitel dan meehelpen aan kindermishandeling. De eerste halve minuut voor mijn oud ben Meneer Benjamin van de VVD, u vindt het onzin. Waarom? Nou ja, omdat het geen verschil maakt voor een jongere... of je nou om twaalf uur een patatje eet of om uh, half drie. Dat blijft nog steeds slechte calorieën. Uh, daarnaast is alles wat je jongeren verbiedt... het werkt alleen maar uh, aanmatigend. Want de vindt het alleen maar nog aantrekkelijker. En uh, drie, uh, als je het ze verbiedt... Uh, dan haal je denk ik een hele belangrijke uh, optie weg... bij jongeren dat ze namelijk zelf keuze maakt... ten aanzien van een gezonde leefstijl. Uh, en het opleggen van maatregelen heeft echt gewoon geen invloed op ze. Dat laatste, om daar maar meteen even op door te gaan... want u bent ruim binnen een halve minuut. Het heeft geen invloed op ze. Hoe bedoelt u? Want je kan toch geen patat meer krijgen dan? Nou, kijk... Als het gaat over een gezonde uh, leefstijl, dan gaat het om dat jongeren bewust en geïnformeerd goede keuzes maken ten aanzien van die leefstijl. Op het moment dat je ze dingen gaat verbieden of dingen weg gaat nemen, dan nemen ze ook het vermogen weg om zeg maar, geïnformeerde keuzes uh, uh, te maken. Je moet voor elkaar krijgen dat ze zelf zeggen: Ik wil geen gezonde zelf een intrinsieke motivatie hebben om een gezonde leefstijl te uh, hebben. Is dat, uh, dat niet veel leren. beter met een outcare? Illusoire politiek blijkt uh, all over the world. Het zou prachtig zijn wat je zegt, maar jongeren van 8 tot 18. Uh, maken op hele andere manieren hun keuzes. Dus je kan wel heel rationeel gaan zeggen... kijk eens, we bieden patat aan en chips aan de ene kant... en we bieden gezonde voeding en gezonde drankjes aan de andere kant aan. Zo werkt dat niet. Met andere woorden, als je het gezonde aanbod makkelijker maakt... is echt bewezen. Is gewoon over de hele wereld bewezen. Dan kiezen kinderen daar ook makkelijker voor... En ik ben ook niet voor een verbod. Want een verbod heb je voorkomen gelijk in. Dat werkt alleen maar paradoxaal. Maar toch even, als maar, het geen neem, verbod is met een auto. Het is geen verbod. Het nee, is een nee, vrijwillige afspraak maar, met maar, okay. ondernemers in de buurt. Wa waarom zouden die dat doen, die ondernemers? Want die uh, verliezen een deel van hun inkomsten. Nou, dat heeft u een aardig punt. En sterker nog, ik, ik ben de laatste die ondernemers uh, hun inkomen willen afpakken. Dus moet je met die ondernemers gaan praten. Oké, okay, jij wil een omzet halen van wat is het? 5000 euro per maand. Ja, dan moet je die omzet op een andere manier zien te regelen. Wij hebben in Den Haag het voor elkaar gekregen om met ondernemers die allemaal snoepgoed verkochten, allemaal van die candybars. Die gingen andere dingen verkopen, haalden 1000 euro meer omzet per maand. En waren Selt. dus ook blij. Kijk, zijn meneer Benjamin, dat moet ook een ondernemer of een VVD'er aanspreken. Nou ja, goed, wij zijn liever van. Ik, ik heb liever dat we ondernemers helpen met het voorlicht in plaats van ondernemers boterlichten. lichten. Uh, in maar dat vindt Er is vind meer het omzet maat, hoor, ik van meneer Oudke. Uh, ik vind dat echt een pootje ligt uh, van ondernemers. Waarom? Nou, Omdat als uh, jongeren geen patatje kunnen halen met een patatzak, dan lopen ze volgens de supermarkt en dan halen ze daar een, een zak chips of halen ze een, een snicker. Dus je haalt het niet bij ze weg. En ja, daar heb je een punt. Dat punt is ook jouw. Als je het niet breed maakt, dus alleen maar een patatverbod... of alleen maar een snackbarverbod voor frikandel of koketten... tuurlijk werkt dat niet. Je moet ook met Albert Heijn en de EDA en de C1000... en een heleboel andere winkels in de buurt afspraken maken... dat ook dat alles wat op oogniveau voor die kinderen klaar ligt... aan ongezonde voeding, dat ze daar ook andere maatregelen. Ma maatregelen okay. En dat lukt in sommige steden. Kijk ja? in Overvecht in Utrecht, kijk in Rotterdam, kijk in Den Haag. Waarom kan het in Amsterdam dan niet? Nou, omdat ik het een illusie vind dat je alles wat een slechte invloed zou hebben... op jongeren zou kunnen verbieden en bij ze weg zou kunnen halen. Dus ze doen wel een wietpas. Dan is het einde, is, is dus gewoon doen, zoek, daar mogen we ze geven. We halen, halen de koffies Nee, ik, ik, ik geloof daar niet in. Uh... Nee, je gelooft, nee, oké, okay, maar ik, bedoel, ik geloof ook in sommige dingen. Maar het gaat hier niet om een geloof, het gaat om een buitengewoon... Belangrijk volksgezondheid. Nou ja, meneer Benjamin heeft natuurlijk wel een punt. Als je, als je het inderdaad gaat uitbreiden, je, je kunt onmogelijk alles wat mogelijk schade, schadelijk is uit de buurt van jongeren weghalen. Dat kan ook niet. En ik, ik, ik ben de laatste die jongeren hun patatje verbiedt. En één keer een patatje is ook helemaal niet erg. Het gaat om: inderdaad, waar jij je inleiding mee begon, ze flikkeren het brood weg en gaan de patat halen tussen de middag. Dat kunnen we, kunnen we toch wel iets minder makkelijk maken. Weet je waarom ik me zo verbaas over je standpunt? Omdat je eigen wethouder hier, Erik van den Burg. Uh, op het grote volksgezondheidscongres aan het begin van deze maand zei: Ja, als we dat soort maatregelen niet nemen dan is dat eigenlijk een vorm van kindermishandeling. Dus... U bent het oneens met, met uw eigen wethouder, meneer Benjamin? Nee, want als je objectief in kijkt, uh, uh, Wethouder van Burg heeft in een context geplaatst. van uh, de verantwoordelijkheid nemen voor uh, jonge kinderen. of van hun ouders niet de verantwoordelijkheid nemen. Dan praat je dus over basisschoolleeftijd. Nou, ik zie echt niet wat zo'n maatregel daarin bijdraagt. Want ik ken heel weinig kinderen van acht jaar. die gewoon in de schoolpauze naar de patatkraam lopen. en zelf een patatje halen. Althans, mijn kinderen uh, kunnen dat niet. Ja, jullie dus delen de zorgen over die ontwikkeling. Hè, dat kinderen wat dat betreft slecht eten. Maar uh, jullie, althans, u en mij oud, verschillen van. Van mening over hoe je dat aanpakt. U gaf zelf toe, meneer Oudkerk, ja, uh, dat ze doorfietsen, dat, dat ben ik met je eens. Dan, dan, dan heeft zo'n maatregel toch weinig zin. Nee, maar je hebt het ook in Frankrijk gezien. Hè? Frankrijk heeft prachtige maatregelen genomen. Epode, ensemble, prévenant, obesité, is een van. Samen gaan we het overgewicht van kinderen uh, tegen. Het kan dus ook niet bij één zo'n maatregel blijven. Want inderdaad, Brian, dan heb je gelijk, dan fietsen ze door. Dus je moet ook verder gaan. En als je ziet wat het in 2025 ons allemaal kost, daar is de huidige eurocrisis en bankencrisis, is daar helemaal niks bij. Hart en Ziektes, diabetes, gevrichtslaggen, kanker. We kunnen straks gewoon allemaal niet meer betalen. Samen met andere maatregelen, nee, meneer nee, ben ja, je gaat het Ik ben het volledig eens met, uh, met Rob op dit, uh, op dit punt. He, waarom ik de focus op ongezond voedsel uh, heel slecht vind. Als je het hebt over een gezonde leefstijl... dan zijn er andere factoren die meespelen. Voldoende bewegen, uh, niet roken, uh, minder uh, drinken. En dat moet toch uh, van de ouders komen? Of nee? uh, voeding. Nou, het is iets meer veelomvattend. Als je dan vervolgens gaat kijken naar de omgeving... om dat aan te sturen, dan denk ik... nee, begin eerst zeg maar, bij de factoren die je wel kunt beïnvloeden. Zoals? Uh, de schoolkantine bijvoorbeeld zelf, of de scholen zelf. Als je kijkt naar Amsterdam, we hebben ik geloof iets van 80, 90, voortgezet onderwijsscholen. En maar 20 daarvan hebben we een gezonde schoolbeleid. Dus ik zou eerst daar beginnen. Want er wordt in heel veel van die scholen worden ook nog snacks verkocht... of ongezonde soort In die scholen wordt nog steeds uh, snacks verkocht... maar dan gaan we weer alleen maar focussen op het, uh, op het eten. Mm -hmm. Ik heb het ook over een stuk voorlichting, over een gezonde leefstijl. Leer die kinderen dat ze gezond moeten eten? Nou, dat, dat je is leert ze niet, maar je informeert ze over wat voldoende bewegen voor ze betekent. Ja. Wat maar, maar dit soort campagnes voedsel. lopen al jaren, toch? Ja, het gaat niet om een campagne. Ik denk dat als je echt serieus stappen wil maken... dan moet je ervoor zorgen dat je dit opneemt in het onderwijscurriculum... en dat het onderdeel is van een examen van het behalen van een diploma... In het onderwijs, meneer Oudkerk, en zorgen dat die kantine gewoon gezonde dingen verkoopt. Nou, dat is een buitengewoon goed plan, maar het is wat mij betreft en-en. Ik heb en, al en, gezegd, je moet veel meer maatregelen. Iedereen die denkt dat het bij één of twee maatregelen allemaal geregeld is, was het maar waar. Ja. U, u, u, ik, ik vraag het standaard, dus ik vraag het nu over. Vind, vindt u, meneer Oudkerk, dat er uh, helemaal niets of toch inderdaad wel iets zit in de standpunten van meneer Benjamin? Absoluut. Volgens mij zijn wij het helemaal niet zo verschrikkelijk oneens. Als het over de kern gaat van het ongezonde eten tegengaan... meneer Benjamin, bent u het eens wat dat betreft, meneer Oudkerk? Nou, ik ben het eens dat alle maatregelen helpen... maar ik denk als u er echt iets aan wil doen... Uh, ik vind dat dan vaak een beetje symboolpolitiek... want we gaan de omgeving uh, frietvrij maken... Of, of laten we zeggen caloriearm gaan we de omgeving maken. En dan denk ik, ja, kijk, persoonlijk maak het helemaal niet uit... als je een patatje eet. Het is een verhouding van bewegen. Het kan zeggen, best. Maak een school... Uh, uh, openbaar vervoer vrij met twee kilometer. Dan moeten ze elke dag twee kilometer heen <laughs> lopen twee goed kilometer teruglopen. <laughs> okay. Daar is dus meneer Oudkerk het over eens Ik weet niet of de leerlingen het erover eens zijn. Ik wil u allebei danken. Meneer Oudkerk en meneer Benjamin. Dankjewel. En wij gaan door. Met muziek, ze staan er, uh, althans ik wou zeggen ze staan er klaar voor. Maar ik zie nog even dat Miss Montreal aan het stemmen is. Ook wel heel belangrijk, want het klinkt dan toch altijd een stuk mooier... als mijn gitaar goed gestemd is. Dus vandaar dat ik even doorpraat. Terwijl ze niet met... Ja, nee, ze is klaar geloof ik. Miss Montreal. Onze nieuwe single. En dan mag meegeklapt worden hoor. Searching tonight wait till the sun goes down coming alive up from the underground never alone Silent don't make a sound Cause I'm searching tonight just Mes Montreal begeleid door Kopers Groen, Missies Vierman Thijs Rensink en Peter Hendricks met I Am Hunter. Uh, en ik heb gezegd, als je uh, van die muziek houdt... en je wil een cd van haar winnen... dan moet je onze Facebookpagina liken. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Onderin hebben hem verloot. En ik noem de vijf namen even. Pieter Eigenraam, Ritsa Mollema, Dennis Scholing... Uh, Jacqueline Soer en Mark van Dijk. Gefeliciteerd, allemaal. Ze hebben allemaal de nieuwe cd van Miss Montreal uh, gewonnen. Uh, Sanne Hans, uh, ik, ik las dat het je totaal onmogelijk lijkt om nog een betere plaat te maken... dan deze laatste plaat die je nu gemaakt hebt. Nee, Nu wel eventjes, want ik zit nu gewoon op mijn top... qua songwriting en teksten. En ik heb zoveel geleerd... dat ik, ik zit even helemaal vol met alleen maar info. En ik moet dat eerst even, anderhalf jaar eruit... Doen. En dan kijk ik bij. je toch maar... weer nog een betere plaat maken? Nee, nee, dat weet ik niet. Maar ik, ik ben al, ik ben het laatste jaar zoveel zo gegro... gegroeid. Op wat voor manier? we met praten. Dat is nog steeds hetzelfde. <laughs> <Yeah. laughs> nee, maar dat is, uh, ja, nou dat vind ik dan. Uh, ik ga eerst dit kijken hoe, dit, hoe lang uh, dit allemaal dan yeah. leuk blijft. En dan moet ik wel weer uh, verkering nemen en, en, en het dan weer uitmaken... en dat er nog een betere plaats komt. Want de, de, dat was de reden dat deze plaats zo goed is, dat je verkering uitging? Nou ja, ja, ja. Wel, denk ik wel, ja. Je hebt, je hebt hem opgenomen in Nashville, hè? Ja. En dat was in, in die zin inderdaad niet, niet zo'n prettige tijd... want inderdaad, je verkering ging uit... en ik las dat ook nog je opa en oma in die ja. tijd dat je in Amerika zat... Ja. Overleden. En jij kon niet terug nee. op dat moment? Nee, omdat het was echt heel erg stom. Dat mijn oma... Die was al oververleden. En toen wou ik daar dan heen. Maar omdat ik dat net niet haalde... En toen had ik het ook nog eens uit. En omdat ik hem echt super leuk vond. En maar alleen ik wou wel, maar hij wou niet. Ik geloof het zo. Mm -hmm. en, uh, Moeten we namen en adressen noemen? Nee, no. nee, nee, nee, okay. nee, dat heb ik al uh, okay. geregeld. Ja. Nee, maar daar baalde je dus wel? Ja, en, en, en toen zat ik daar. En toen was ik al zoveel aan het huilen. En ik baalde zo van, ja, dit is een tijd... Weet je, dat, dat maakt niemand mee. En toen zat ik er echt niet... Niet lekker in. En toen hoorde ik ook nog eens dat mijn opa er ook niet meer was. Ja. En ik kon niet naar huis. Nou, dat was heel erg. Maar ik had uh, hun allemaal mee. Dus, nou, en, uh, nah, en ze hebben me er echt uh, doorheen gesleept. En dat dus heb je plaat muzikaal dus helemaal niet slecht gemaakt, in tegendeel, Ja, eigenlijk. klopt, maar op het moment, weet je, alles hadden we klaar, de drum, de bas, alles, en toen de zang opnemen, en toen werd ik ook nog eens verkouden. Dus <laughs> heb ik mijn hele plaat, snip Verkouden, heb ik me in gezongen. Maar dat, maar dat wel En moeilijk. ook dat werd er niet lelijker op, eigenlijk. Nee, het valt allemaal nog heel erg mee, daarom dat ik ook heel blij ben dat het klaar is. Ja. Ik ben helemaal klaar mee. Je zou nu eigenlijk constant verkouden moeten zien te ja. kunnen, zijn. nou, ik ja. ben weer om, om nu bijna een snapverkouden. <laughs> verkouden. Je hebt uh, een paar weken geleden uh, begrepen bij van het podium gedonderd. Althans, van je een <lacht> optreden, ben je heel erg ja. Ja, op, op je snuiter gegaan. Ja. Heb je daar nog last van? Ja, ik, uh, ja nu, eh, omdat ik hier de hele tijd zet op die stoel, maar nu heb ik echt ook op mijn knieën. Dus ik zit aan het oh, krabben, maar dat ma mag niet eigenlijk. Want er zitten echt zulke. Ja. Je had echt flinke verwondingen. Je ja, ja. Nog wel door... ik had uh, tanden in mijn lip en uh, hier zo had ik een plekje, maar die is, nou, is nu piepklein. Ja, dat valt mee. Ja. Maar nee, maar het was allemaal wel ranzig en, uh, en toen, zat uh, <laughs> dus had ik na het optreden, want ik heb het wel helemaal, uh, heb ik het afgegemaakt, ja. maar dan heb je al die ad adrenaline en daarna ik werd denk ik heel draaierig en ik ging bijna overgeven, flauwvallen. Ben je Ik zat er echt niet zo heel uh, lekker in. Het is wel rock'n'roll. roll. Ja, nou ja, maar iedereen ook weer, oh, ben je dan dronk? Ik zeg nee, maar ik zie ja. gewoon soms niks op het podium. Want het is soms heel donker en zo. En ja. ik ben heel, ik ben altijd heel erg... Uh enthousiast, dus dan uh, kan het wel eens fout gaan. Ja. Het gaat nu wel goed met je. Je, ja. je treedt wel overloop morgen in Wageningen en Soetermeer... Be bevrijdingsfestival. Leuk om te doen, dat soort optredens. Ja, dat is heerlijk. Om, omdat iedereen zit er dan in. Weet je. Iedereen is blij van oh, be be bevrijdingsdag. En dan is iedereen al extra leuk of zo. Voor, voor, voor, voor elkaar. En als je dat dan daar speelt, dat is, altijd, dat is zo leuk. Nou, wij vinden het in ieder geval leuk dat je hier bent. We gaan Lijn, je zo nog twee keer horen. Ja. Tot zover, dank Sanne Hans. <tijdas> In 1945 wonnen de jongeren de Tweede Wereldoorlog. Want het was de geallieerde jeugd die de naties versloeg. Het waren de tieners en twintigers die een einde maakten aan het Derde Rijk. De ouderen moesten moreel een stapje terug doen. Zij hadden er een puinhoop van gemaakt. Sinds 1945 is jong in onze cultuur het voorbeeld voor oud en niet meer andersom. Dat heeft nogal wat gevolgen gehad. Al 50 jaar lang wil in Nederland niemand meer voor oude zak worden aangezien. Overal heerst angst om oud te lijken. Zelfs afro-columnisten van 52 jaar oud lopen rond in een spijkerbroek... en kammen hun haar niet. De jeugd is het voorbeeld, de jeugd wijst de weg. En wie helaas niet meer jong is, kan echt maar beter doen als of. Daarom is in Nederland tegenwoordig iedereen permanent in de puberteit of doet alsof. Onbeleefd zijn heet voor jezelf opkomen. Niet nadenken over wat je zegt heet lekker spontaan. En je gedragen als een hork is genieten van je vrijheid. Dat alles hebben wij te danken aan onze piepjonge bevrijders. Gierend van de hormonen, onsterfelijk en onoverwinnelijk. Die miljoenen soldaten brachten vervolgens de rock en roll aan het rollen. Aan onze jeugdige bevrijders hebben wij indirect ook de porno... de ontkerkelijking, het coma zuipen en de coffeeshops te danken. Want vrijheid is er om te gebruiken. En vrijheid heeft nog meer nadelen. Hoe meer vrijheid je hebt, des te minder veiligheid. Want als je wil dat burgers zich altijd veilig voelen... moet je de vrijheid van iedereen beperken. Wie totale veiligheid wil... kan zich de vrijheid van andere burgers niet veroorloven. Wie totale vrijheid wil, dus ook voor anderen... zal nooit meer totaal veilig zijn. Mijn bijdrage aan de beveiligingsdag van morgen is een formule... waarvan ik hoop dat u hem vandaag voor altijd zult onthouden. Vrijheid plus veiligheid is constant. Heb je meer van het ene, dan heb je minder van het andere. En daar is niets aan te doen. Als een politicus u minder enge hangjongeren belooft... moeten alle hangjongeren worden gevolgd, geregistreerd en eventueel bestraft. Als de volgende politicus u nog minder narigheid belooft... moeten nog meer burgers worden gevolgd, geregistreerd en eventueel bestraft. Als de populairste politicus u dan nog minder misdaad en overlast belooft... moeten ook de ouders van enge hangjongeren worden gevolgd, geregistreerd en eventueel bestraft. Als bijvoorbeeld christelijke jongeren dan minder misdadig blijken te zijn... krijgen christelijke jongeren meer vrijheid en minder controle. Voor christelijke jongeren van Poolse afkomst gelden uiteraard hele andere regels... en u wordt verzocht deze groep aan te melden bij de autoriteiten. Vrijheid plus veiligheid is constant. Wie teveel veiligheid wil, vernietigt de vrijheid. Morgen vieren we voor de 68ste keer Bevrijdingsdag, maar anders dan anders. Een groot deel van de Nederlandse bevolking vindt inmiddels... dat het met de vrijheid best wel weer wat minder kan. Ze bedoelen daarmee vooral dat de anderen te veel vrijheid hebben. Maar vrijheid is of voor iedereen of voor niemand. Onze vrijheid is de vrijheid van de anderen. Dus wees blij met iedereen die volgens jou niet deugt. Dus leef de PVV die vindt dat het veel vrijheid is voor islamieten en Polen. Leef de losgeslagen jeugd met hun scooterterreur, hun slechte manieren en hun coffeeshops. Ik hou er niet van. Maar hun vrijheid is de mijne. Ik wens u een fijne bevrijdingsdag. Justus van Oel. Half vier uur geweest tijd voor het NOS-journaal. Ewart de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Chinese regering zegt dat Chuns aanvraag voor reisdocumenten gehonoreerd zal worden. Eurocommissaris Nelly Kroes is niet beschikbaar voor een derde termijn. Op een bijeenkomst in Berlijn zei ze dat ze na 2014 niet terugkeert naar Brussel. 70 heeftig jaar gekroes is eurocommissaris ICT en telecommunicatie. Van 2004 tot 2009 had ze mededinging in haar portefeuille.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 b verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat 40 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de regio Utrecht, vooral ten noorden van de stad, op de A1 en de A28. Verder de files die opvallen, op de A1 van Amsterdam, de Amersfoort voor Afrik Bunschoten, 6 kilometer. Op de A12 Utrecht-Arnhem voor 3 bergen 5. A50 Arnhem richting Ost, tussen Renken met Knoop het Ewijk, 10 kilometer. Er staat een auto stil, de linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Mo. Goedemiddag. En welkom terug. Vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We gaan het hebben over Masterpiece, een groot project dat uiteindelijk tot wereldvrede moet leiden. Ilko van der Linde organiseert het. Frits Barond gaat over sportieve hoogte en dieptepunten spreken. En u kunt Twitter #AfroVML of ons bekijken op vrijdagmiddaglive.afro.nl. Ja, zeker. Nou, allemaal weer welkom bij uh, Kunst met de Grote Unst. Uh, de schreeuw van Edward Monk is verkocht. Het schilderij heeft een recordbedrag opgebracht. Het werd geveild bij Sotheby's. En het is één van de vier versies die er nog van het schilderij zijn. Nou, dit is de enige versie van een schreeuw die nog in particuliere handen is. 119,9 miljoen dollar. Dat is heel veel geld. Het werd betaald door een anonieme bieder. Uh, bij mij aan tafel, Perry Stroefpaal. Uh, Perry, jij bent die anonieme bieder, hè? Ja, klopt. Godzame zeg. Ja, ja. Uh, mooi is hier. hè? Het is, uh, het is werkelijk een prachtig schilderij. Ja, dat vind ik ook. Ja. Uh, Paddy, ja. is het uh, verstandig om het schilderij zo mee en toe te nemen in je rugzakje? Uh, ik bedoel, je hebt het ook een beetje losjes in je handen. Het is toch een vrij kostbaar schilderij. Uh, ah, kijk, wij die niet. Ik heb nee, altijd zoiets van... Nee, zolang je het dus, hebt, moet je er gewoon van genieten. Je weet het nou, we. oké. Okay. Ja, uh, Paddy, uh, ben je er blij mee? Nou, ik heb er wel een beetje spijt van hoor. Oh, je hebt er spijt van. Ja, het was toch een beetje wat je noemt een impulsaankoop, zeg maar. Impulsaankoop? Ja. Nee, omdat je zei, zeg maar. Dus oh ja, nee, ik, precies, nee, nee. Ik heb diezelfde dag heb ik zeg maar ook nog zo'n uh, zo'n mini snoekentafeltje gekocht in veiling. Oh, okay. ja. oh maar is... echt zo'n hele kleine, Oh, dus iets je. kleiner dan normaal, of ja, hele miniaturen. Ja, hele echt miniaturen. klein, 30 oh, centimeter lang met van die kleine keutjes, weet je wel, heel schattig, oh, echt superleuk. Oh, superleuk. Nou, daar ben ik in vergelijking met dit schilderij ben ik daar echt blij mee. Oh, Oké. Okay. Hey, eh, Paddy, eh, miniatuur uh, snoekentafeltje... dat was ook uh, vrij duur, neem ik aan. Nee, man, het was 25 euro of zo. Ja. Oh, maar nou, ik ben er super blij mee. Echt ja. waar, super. Oh, nou, leuk, man. Maar dit schilderij, dat, dat kost toch... Uh... Dat is, uh, ja, 119,9 miljoen dollar. Ja, dit is al heel, heel veel geld. Op, ja, ik heb het geld ook niet. Dit geld, dat heb je niet. Nee, ik weet ook niet waarom ze me nu al hebben meegegeven. Dat raar, zeg. Ja, nee, ik zal wel een Accept Giro thuis krijgen of zo. Ja, dat zou mooi wezen. Een Accept Giro met 91 miljoen euro erop. Dat, uh... Wacht even, is het zoveel? Wat? Is uh, 119,9 miljoen dollar, omgerekend 91 miljoen euro? Nou, ongeveer, ja. Veel meer nog, eigenlijk. Nee, dan ken ik het helemaal wel zeker. Ja. Nou, Wacht even, 91 mooie. miljoen euro. Dan kan ik vijf uh, mini-snoekentafeltjes verkopen. Nou ja, wel, wel veel meer ook, Perry. Uh, nou ja, goed. Wat dacht jij dan? Ja, het, dat de dollar heel laag stond. Ja, maar zo laag, Peri. Dit kan toch helemaal ja, ja, niet? heel laag. Dat was toen toch ook met die Belgische franken? Wat was het? Uh, 100 franken is 5 nou? gulden of zo? Het is, of maar, wel, dit is een heel andere franken. tijd. Het is hartstikke lang geleden. Ja, maar die 91 er... miljoen euro, man. Ik dacht, ik heb dat schilderij voor een euro of 600. He? Daar dacht ik al van, hoe moet ik het ooit betalen? Nou, maar goed, Perry, het is wel een prachtig schilderij. Nou, maar zo prachtig is het helemaal niet. Nee, vind ik ook niet. He? Ik snap wel dat je hier net zei: van jij hebt er niet in je rugzakje mee naartoe moeten uh, nemen. Nou, ja, nou, precies. Goed, Perry, hartstikke ja, bedankt voor die even, informatie. Mag, mag ik nog een oproep doen dan? Heel even kort. Ja, hallo mensen van Nederland. Uh, als je luistert, als iedereen nog even 50 cent toneert, dan kan ik hem houden. Nou, maar Perry, jij kan niet rekenen hoor. Dan kom je op 8 of 9 miljoen of zo. Dat is oh, wel ja. lange na niet genoeg hoor. Oké, okay, shit. Uh, nou, ik heb gewoon zoveel mogelijk geld nodig. Ik kom op. Mogen met iedereen langs. Okay. Doe je. Nou, Perry. open oh, pas op, Perry. Oh, kut, mijn schilderij. <tie> Marijn Scholten en Henry van Loon hoorden u. Op zijn vijftiende organiseerde hij met honderd gulden... een heel andere bedrag hebben we nu over... van zijn vader, het eerste be bevrijdingsfestival. Daarna kwam het project Dance for Life in de strijd tegen en Aids. Nu zie Bijna 50? Ilko? Ja, ja, 47, ja. Ja, schiet redelijk op. Yes. En, en dus dacht jij, blijkbaar tijd voor een huzarenstukje. Het project Masterpiece. Yes. Een wereldwijde vredesactie dat uiteindelijk moet leiden... tot een concert aan de voet van de piramides in Cairo. Ja. Ilko van der Linden, daar ja. heb ik het over. Eh, tegenover hem, Frits Barend Ooit naar zo'n bevrijdingsfestival geweest, trouwens? Dat Ilko heeft georganiseerd. Nou, ik ben een keer naar een bevrijdingsfestival in Haarlem geweest. Ja. Organiseerde jij dat ook? Ja, ja, daar ben ik ooit begonnen, daar oh. ben ik geboren. En uh, voor geheimers. is nu uh, 32 ja. jaar en. Uh... Ja, er komen 150.000 mensen op af. Een geweldige sfering daar. Ja, goed hè. En, en al die festivals samen, die trekken nu 1 miljoen mensen. Het is zelfs dus vanuit dat honderdje... het grootste thematische jongerenproject van heel Europa geworden. Ja. En niet alleen en, leuk voor bezoekers... maar ook leuk om te spelen stichting 4,5 5 mee dan ook dat je Duitse muziek draait? Um, ja, er zijn zo Duitse beentjes. En, <lacht> uh, wel, ja, Waar en, heel, Frits staat in de discussie over... het denken, uh, en en Duitse invloed is wel helder uh, door deze bijdrage. Ja. Het <lacht> de project Master. Piece, want daarvoor zit je, daar moeten we het even over hebben. Uh, wat is het, Ilgo? Um, nou, kijk, het werd al heel snel duidelijk. Uh, twee jaar geleden dachten nou we: weet je, het is belachelijk. Er is gewoon niet één grote, jonge, frisse. bottom-up internationale vredescampagne. Wat is bottom um, ja, van, gewoon van de mensen. Dus niet oh. van de politiek die dat van boven even op je hoofd smijt. En dat moet er komen. Er is, internationaal. Uh, ja, weet je, het aantal oorlogen neemt toe. De spanning tussen Oost en West neemt toe. Alle regeringen in de wereld besteden ieder jaar weer meer geld aan wapens. En er is niet één grote campagne die dat probeert uh, terug te dringen. En uh, dus uh, toen uh, de directeur van Dance for Life in uh, Egypte opgebeld zei van... nou, dat gaan we gewoon samen maken. Het moet een project je worden van... Dance for Life in Egypte? Ja, ja, ja, ja. En we moeten dat gewoon met jongeren in uh, Oost en West... en bedrijven en experts gaan we dat de komende jaren opbouwen. En uh, binnen acht jaar gaan wij enkele miljoenen mensen werven... om voor peacebuilding aan de slag te gaan. En, en wat is dan de boodschap die je daarmee uitdraagt? Aan de slag. Ja, aan de slag. Ik ja. bedoel, dat kan van alles Kijk, zijn. Kan, gewoon ja, gewoon neemt een baantje bij de, ja, de supermarkt. Op een bepaalde manier is dat ook zo. Kijk, je kan, je kan dromen over vrede, je kan zingen over vrede... maar dat brengt het niet. Je kan het allemaal onderhandelen. Maar er zijn gewoon veel meer mensen nodig... die uh, aan de slag gaan voor vrede. Dat betekent, uh, kom maar door met uh, songs, met concerten... met clubs, met social media, met evenementen, met cartoons... met creatieve energie, social entrepreneurship... over de hele wereld zijn er ontiegelijk veel talenten... Uh, warm te maken om voor vrede aan de slag te gaan... Dus is niet alleen particulieren, maar ook bedrijven, begrijp ik. Ja, je erbij? Ja, bij? en kijk, er is een, echt een enorm gat tussen die paar mensen... die er dagelijks voor aan de slag zijn... die geen tijd hebben om, uh, om te vertellen dat ze goed werk doen... en dat ze heel veel meer uh, steun nodig hebben. En, en miljoenen mensen over de hele wereld die best zin hebben... om aan de slag te gaan, maar niet weten hoe en waar en wat. Nou, dat ja. gat gaan wij vullen door over de hele wereld... we zitten nu al in twintig landen, mensen zo te raken... dat ze denken, oh ja, verdomme, ik kan er wel mee aan de slag. We doen er wel degelijk toe wat ik kan doen. En, um, en dan gaat het niet om omdat Door wij... inzamelingen, liedjes te maken, schilderijen. Alles, eigenlijk uh... is bijna alles goed. Al goed. Want, want, want we gaan wat, het niet en, van boven verzinnen. Dit is het middel dus. Ja, kijk. Het um, doel is... wat, wat, wat wij uh, dan gaan doen is een heel veel concerten organiseren. Ja. Uh, we hebben clubs, in, ook in conflictgebieden... die dialoogprojecten opzetten om uh, tegenpolen bij elkaar te brengen. Nee, nee maar goed, Frits ja. zegt inderdaad... van op die manier, dat zijn allemaal middelen. Maar, ja. En het doel, dat is wereldvrede. Want, ja, nou, dat dat wordt, klinkt toch neem ik, redelijk ambitieus. Ja, maar dat neem jij in de mond, dat, dat, dat neem ik nooit in de mond. Waar het om gaat is dat we enkele miljoenen nieuwe krachten willen werven om aan de slag te gaan en uh, zich te scharen bij de mensen die op de grond in conflictgebieden aan de slag zijn en campagnes te ondersteunen, de wind onder hun vleugels te zijn. Want uh, ik heb uh, met heel veel peacebuilders gesproken de afgelopen jaren en die zeggen van, ja, wat wij nodig hebben meer aandacht, dus meer peace centjes. zoals? Ja, mensen die aan de slag zijn in conflictgebieden die zeggen, we hebben meer steun nodig meer zichtbaarheid, meer vrijwilligers ja, uh, Noem eens een voorbeeld, wie, wie, wie die zou dan ondersteund moeten worden door het project Masterpiece. Want piece overspel je met EA, hè? dus niet, niet... Ja, ja. ja, ja. Nou, kijk, um, dus zijn um, in, in heel veel conflictgebieden zijn er NGO's aan de slag... Die, die echt waanzinnig goed werk doen, maar die krijgen dat niet goed... Uh, Hulpverleningsorganisaties. Ja, ja. Maar goed, die, die, die, die hebben hun eigen inzamelingsacties al, toch? Nou, dat valt wel, uh, dat valt wel oh. tegen. En, um, en er zijn dus in al die gebieden ook uh, acteurs, aan de, uh, kom, muzikanten aan de slag... die we willen ondersteunen, die we meer zichtbaarheid willen geven. Muzikanten, uh, particulieren, bedrijven noemde ik, maar ook politici, toch? Ben je contact mee aan het leggen? Ja, zoals wij in bijvoorbeeld... 2014 enkele miljoenen mensen bij deze campagne hebben gemobiliseerd... dan kan je ook wel degelijk een signaal afgeven naar die politici. En weet je, alle regeringen in de wereld tegelijkertijd in het afgelopen jaar hebben 411 miljard aan nieuwe wapens uitgegeven. Ja, dat wil ik net zeggen. En, je en moet toch iedereen je loopt beginnen, maar over dat er een de wapenhandel. Ja, iedereen loopt maar over dat er een financieel probleem is. Maar er nee, is een precies. Explodeert. Er is een prioriteitenprobleem. Ja. Er is geld genoeg, maar dat moet naar de mensen gaan. En als wij niet opstaan en spiegels voorhouden en daar een ander geluid over laten horen, en dan, dan zal het ook niet gebeuren. Welke politie heb je al gestrikt? Oh zoveel Noem uh, eens wat. Nou, dus van, van, van Desmond Tutu, die ons ondersteunt... tot uh, een aantal wereldleiders zijn we aan het benaderen. Tot, en je schrijft uh, ze gewoon een briefje van uh, beste Tutu. Desmond Tutu verbaast me niet. Maar nee. zijn er hebt ook politici waarvan ik denk... hey, voor hipte had ik Barack Obama? Ja, en... Oh ja, en een, een, een leider van een land dat in oorlog is. Ja, ja. En, uh, die en, moet je dan eigenlijk... Precies, en dan, kijk, dan, kan je, dan geloven wij erin... dat als je met ontiegelijk veel mensen mooie acties organiseert... en uh, songs opzet, uh, songs uit, concerten, kijk maar hoe... Maar benader je die ook, die mensen die Frits noemt? Dan? Ja, natuurlijk, natuurlijk. maar Zo je moet eerst die massa creëren. En kijk, laten we even één voorbeeld nemen. Hè. Uh, hoe is uh, apartheid naar beneden gehaald? Mandela zelf zei, uh, als niet over de hele wereld allemaal eelcootjes en fritsen aan de slag waren gaan om daar iets van te vinden, om geld op te halen voor Radio Freedom. Als er niet over de hele wereld artiesten uh, songs hadden geschreven... één kon het in Sun City, uh, in uh, Something Inside So Strong... Uh, Free dat was Nelson Mandela, nog geweest. concerten Wees, in okay. Wembley. Ja. Dat heeft uh, de, de doorslag gegeven in het neerhalen van dat systeem. Denk je? En wij denken wel nou, degelijk... Een, dat was rol, het natuurlijk een rol. Gespeven. De handelsboycott was natuurlijk ook niet gering. Het was absoluut ook van boycott, belang. Maar vergis je niet nee, nee, dat hoe dat elke sociale verandering ja, start... Met de mobilisatie van de massa. Ja. En dat gebeurt op dit moment niet voor vrede. En dat gaan wij doen. Ik noemde even dat concert waar het uiteindelijk toe moet leiden. In Cairo. Ja. Wat houdt dat in? Ja. Wat... Nou kijk, eigenlijk is het een traject voor acht jaar. En dat, dat, die doelen van die miljoenen uh, nieuwe krachten hebben we voor dat gesteld. En dan in 2014 organiseren we inderdaad het meest hardverwarmende vredesconcert ever. Naast de uh, piramides in Egypte. Daar gaan wij uitnodigen op de Internationale Dag van de Vrede. 21 september de belangrijkste artiesten van de grote conflictgebieden in de wereld. Dus stel je voor, de nummer één artiest van uh, Noord- en zuid soedan die hebben ook al toegezegd, iemand als Emmanuel jou bijvoorbeeld... en die verdienen zo'n podium. Die verdienen die die, die, uh, ja, die Internationale artiesten en een band bestaande en, uit politiek palestina Noord- en Zuid-Korea, Servië, uh, Kosovo... Maar je, Serbia, je, je Kosovo. wil ook een muziekgezelschap door politici laten vormen? Ja, daar zijn we ook mee bezig om voor het eerst muziek te gebruiken... in plaats van, uh, van, uh, van woorden. Waar ook uh, Obama kan zingen... Ja, er de, de, de, de, ja, de, de zijn er ja, ook die, die uh, saxofoon ja. kunnen spelen. Ja. En ze uh, ja, zijn er mee bezig ja. om nu een band met wereldleiders op te Herstel? stellen. Op, uh, oh, nou ja, en dat is geen piano oh, oh, natuurlijk, maar oh, ja. Ja, hij zijn niet meer in de regering. En, uh, maar kijk, en er komt een tv-programma bij, er komen mooie campagnes bij, documentaires bij. En, uh, ook we zijn westerse dat, artiesten? Uh, ja, ook westerse artiesten. En nu komt eigenlijk nog het allerbelangrijkste. Als mensen willen dat dit gebeurt. Als, deze, als ze bij deze movement willen horen. Als ze uh, uh, uh, Streamings willen hebben als ze het recht willen hebben om... te kunnen volgen op internet. Ja, dat, dat leggen we hier ja, nog wel. En als je, nee, nee, ik, wil, ik ja, bedoel ja, alleen, ja. ik zou het zo leuk vinden als je dit in Nederlandse woorden vertelt. Ja, ik even ach, het. Dus, de, het is daar nou zo leuk als een taal ook verrijkt wordt met nieuwe woorden... want dan blijft hij niet stilstaan. Hij is echt internationaal georiënteerd. Ja, maar goed, dan, je, je wilde ja. even iets cruciaals ter afsluiting zeggen. Maar het is um, wel een mooi verhaal, hoor. Wat zeg jij? Het is wel een mooi verhaal, maar gebruik gewoon mooie Nederlandse woorden. Nee, maar het allerbelangrijkste, nogmaals... Waar wil je net je je mee afsluiten? Dat als mensen willen dat dit er komt, of nog leuker, ze willen erbij zijn. Dan moeten ze vanaf nu aan de slag gaan om hun kaartje te verdienen. Je kan het niet kopen. Oh, je kan geen entreekaartje kopen. No. Okay. Dus, uh, dus en dat verdien je door? Nu mee te doen Bijvoorbeeld met naar masterpiece.org. Daar kun je je uh, talenten zichtbaar maken. En als jij bijvoorbeeld heel goed bent in het maken van websites, hebben we je over twee weken gekoppeld aan een mooi bottom-up grassroots uh, vredesinitiatief. En dan mag je project naar de Piramides in, in Ethiopië. En dan kun je aan de slag. En dan kun je zo het, uh, je ik, uitnodiging verdienen. Ik noem het nog een keer, Ilko. Masterpiece.org. Voor iedereen die mee wil doen. Ja. In aanloop overigens naar dat concert in 2014 zendt de AFRO ook heel veel programma's uit ja. over dit enorme project. Dus Ilko. we houden u, u op de hoogte. Ilko van der Linden hoort u. Freight. Zodra frisbarend over het sport. Maar eerst weer Miss Montreal. Had a bottle all to myself, and now I'm lying out on the floor. Who knows how long I'll be here? here. And everybody says I'm a mess, but they ain't got a clue. I can call Had a ik to het now I'm een beetje Better when En hurts, Miss ik Directeur Helder over sportief, sportieve hoogte- en dieptepunten. Ook aan tafel nog Ilke van der Linden van Masterpiece. Nog één dingetje, Ilko. Vanavond wordt er een filmpje uitgezonden op tv? Ja, dat is wel uh, heel bijzonder. Het is vijf uh, voor tien. Hebben wij van de directeur van Ster, die zo geraakt was door dit project en door onze nieuwe film. Van drie minuten. Een mini-documentaire over hoe muzikanten in conflictgebieden toch de muren willen neerhalen en elkaar willen bereiken en nieuwe krachten willen werven. Dat filmpje heeft hem zo geraakt. Hij zegt: jullie krijgen van A tot Z. Die zend het, het hele sterblok. En kijk nou, welke uh, zender? Uh, uh, Nederland 2 vanavond, 5 ja. voor 10. Het dus is goed, net ja. voor nieuwsuur. Ja, anderhalf miljoen mensen gaan er ja. uh, kijken. En ik zou zeggen... We gaan er uh, kijken, nou, dan moeten ja. we, we nog deze oproep, Na deze ja. oproep zeker, want er luisteren anderhalf miljoen mensen naar dit programma. Ja, en Frits Barend, we moeten even toch... Vorige week heb je heel erg druk gemaakt bij je flops over Art van Liemd. Die had uh, een artikel, wat jij ooit met Henk van Dorp uh, geschreven ja. hebt... daar gaat hij allerlei dingen uit gejat, zeiden jullie. Ja. Jij zei, hij moet zijn moet weg bij de Universiteit nee, van Amsterdam. Nee, ik vind dat de Universiteit van Amsterdam zou... Uh, als een verantwoordelijkheid nemen die toespraak van hem... Hij is uiteindelijk eredokter. die toespraak van hem moeten leggen naast de bijlage die wij geschreven hebben en mogen zijn oordeel vellen. Oké, okay, want we hebben de universiteit naar aanleiding daarvan gebeld. Ja. En die zeiden: nou ja, goed, als Frits serieus een klacht indient, gaan wij er serieus naar kijken. Ja, maar ik ben geen type die serieus een klacht gaat indienen. <lacht> Niet? Nee, nee, nee. Want je was heel boos. Nou, nee, ik vind, ik vind het voor een wetenschapper die een grote naam heeft Venela van liemt en een belangrijk man ook binnen de publieke omroep, die op deze manier met het werk van andermans, andermans mensen omgaat. Oké, okay. bedoel... Dat heb je wel verteld, maar je gaat geen klacht indienen. Dus. Nee, ik ben okay. geen die Dan gaan we nemen. En ik zie Henk het ook niet doen. Over top en flops in de sport hebben met de tops beginnen. Oké, okay, dat zijn twee vrouwen, Judika Edith Bos en Kiki Bertons, een tennister. Edith Bos won haar vierde Europese titel. Dat betekent dat ze weer hersteld is van haar blessure. Ze heeft al een keer Olympisch zilver gehaald. Ze is al een keer wereldkampioen geworden. En ik hoop nu en ik reken erop dat ze nu Olympisch goud wint. En Kiki Bertons is een naam die waarschijnlijk niks zegt. Nee, was voor mij uh, onbekend. Maar ja, nou, ik blijf zo even Voor het dus... eerst sinds 2006 ik... hè? <laughs> heeft zij een uh, WTA- om in jouw termen te spreken, gewoon nee. wta ja, tennis is nooit gewonnen. <laughs> Ook Frits kan gewoon met Engelse termen gooien, hoor. En, uh, Weet je is... wat het is, WTA? WTA? WTA. Nee, nee. nee, zie je wel. Women nee. Tennis Association. Kijk, oh, kijk. ja, ja. ja. Uh, en uh, dat meisje, ik las in het NRC een verhaal... Van dat ze af en toe flauw viel tijdens wedstrijden. Dat zou met hormonen te maken, met faalangst. Kortom, A, tennis is een mindsport en topsport is ongezond. Dat is hier wel uitgebleken. Ja. Bij deze weer een mindsport, nou, het is heel belangrijk. Ja, je hebt gelijk. <laughs> ja, heel goed. Ja, stom, fout. Zo kunnen we nog door, ja. door blijven gaan. Ja. Ben je eigenlijk sportlief? We hebben ilko of niet? Ja, ja. ik heb het Nederlands jeugdteam waterpolo gezeten. Ik heb oh, zwemmen gedaan. En, uh, en uh, voetbal, dat was iets minder verdienstelijk. En ik ja. ben ook buitengewoon verslaafd aan Ajax... al sinds mijn vijfde, dus... Heel dus je hebt een leuke week. Ja. Ik, uh, nou, ja. ja. De top 2 ja. ja. vind ik Feyenoord. De prestatie van Feyenoord... die tot vele verrassing tweede staat in de eredivisie. Uh, drie jaar geleden kwam het gedroomde duo Beenhakker-Been... twee echte Rotterdammers... die overigens voor meer dan een miljoen euro op de salarislijst stonden. Uh, die zouden Feyenoord weer terugbrengen naar de top. De Colsinger was het doel. Nou, we weten hoe dat geëindigd is. Uh, Beenhakker werd opgevoed, Nee, dat is een drama ja. geworden. Ik bedoel, het werd een karikatuur van een topclub Feyenoord helaas. Er was ook geen geld. Nou, en steeds maar zei Beenhakker wilde spelers komen er is dus geen geld. Nou, toen kwam Van Geel, die wist dat er geen geld was die haalde een reserve van PSV, Bakal. Die kocht de verkocht de drie grootste talenten. Wijnaldum, Castanjos en Fer. Dat was een grote aanderlating, dacht men. Nou, Bakal kwam. Toen kwam el kwam terug. Die was door B niet goed genoeg bevonden. Koeman werd trainer. En hij zei tegen Koeman... Ronald, je kan trainen worden op één voorwaarde. Je moet het met deze spelers doen. En Koeman heeft die, is die je uitdaging met de die je ja. Wat leert dus, deze les ons? Uh, dat uh, als je schaarsen leidt tot creativiteit. Dat is een bekend in de kunst. Als je geen geld hebt, moet je creatief zijn om toch iets te creëren. En wat Feyenoord dus bewezen heeft... dat schaarse tot creativiteit leidt. Dus de Nederlandse regering neemt een voorbeeld aan Feyenoord. En toch vinden nog steeds vaak rijke clubs tweede. Oh, dan word dan je wel tweede. Ja, iedereen dacht dat ze weer ze zijn, maar ze komen van heel ver. Ze waren, wij spreken eerder nog tegen datie kandidaat dan titelkandidaat. Absoluut en nu gaan ze misschien Champions League spelen. En ik moet ook zeggen, ze hebben ook van Gastel, van Bronkers, Makai... ze hebben ook een hele leuke ploeg daar. Allemaal waar, okay. maar jou toch is? Dat is Ajax natuurlijk. <laughs> Kijk. En ik zal het niet Toch. hard opzeggen, ja. maar het is al de tweede titel sinds Kruijf zich ermee tegenaan bemoeit. Ja, of ondanks de bemoeienis van Kruijf nee, kan je niet. ook zeggen. Nee. Met al die nou, ik zei wat, nee. De vorige was hij er nog niet. De vorige was hij, was hij er ook al mee aan het moeien. Zeker. Hij heeft toen voor die onrust gezorgd. Toen was de eerste titel met Frank de Boer ja. Ja. en de tweede doet het nu weer. Dus je kan niet ontkennen dat hij er niet mee. Te... Er is maar toch dit, een lijntje. Dit, dit is toch nou, de zege van, van Frank de, de Boer. Hij, Natuurlijk hij, is de zege van Frank de Boer, okay. maar Frank de Boer geeft ook toe dat uh, Kruis hem af en toe belt. Dat zei hij in voetbal International een heel leuk interview van: kun je wel lekker werken? Heb je, zijn de omstandigheden goed? En dat is Tibis Kruif. Hij wil een situatie creëren waarin je kunt functioneren, waar je goed kunt werken. En Frank de Boer is de gedroomde trainer van Ajax. Hij komt uit de jeugdopleiding van Ajax. Weet dus hoe Ajax speelt. Moeten denken. En heeft dat oude Ajax-spel teruggebracht? Nog even aan Ajax van Ilko. Uh, is dit aan kruif te danken? Nou, ik uh, hou er niet zo van om één iemand op een voetstuk te plaatsen. En uh, ik. Uh Geloof dat uh, juist hij, de trainer Frank, laat zien dat... hij uh, he, komt hij weer, bann hem op, doordat je de hele organisatie <lacht> kent. Iedereen betrekt ja. uit alle kampen ja. en open staat voor invloeden... maar ook vooral gewoon met de mensen werkt. Uh, de het gaan met jouw Frank de, ik, de boer. Nou, En naar de, naar de fans en naar het doorzettingsvermogen van nee, iedereen. Jezelf. En ik zou zeggen, als we altijd maar één iemand... Uh, nee, gelijk. Okay. Uh, Maar goed, ik, het is, hij is de ideale man... op de ideale plek op het juiste moment. Ik wil nog even iets ja? over Dennis Bergkamp zeggen. Vind ik ook een beetje ergerlijk. Er zit een dooie op de bank, zeg hoor ik steeds. Als er een assistent op de bank zit. die steeds opstaat en steeds roept. zegt hij, Wat een enkel. Die, die stelt een aan, die wil mijn aandacht trekken. Ja. Ik denk dat de rol van Dennis Bergkamp zeer onderschat wordt. En mm. ik hou ervan van assistenten. die je helemaal niet hoort of ziet. Ja. We hebben een uh, elftal leider bij het Nederlands zelfde. Hans Joritsma. Die zie en hoor je nooit. Maar die schijnt heel belangrijk te zijn voor het Nederlands zelfde. Ik denk dat dit juist de kracht van Dennis Bergkamp. dit zit die heel rustig op de achtergrond aan het werken. is. Dus en ik hou van dat soort mensen. die als assistent niet zich manifesteren. Kunt dus. gemaakt. We moeten naar de flops. Nou, ik zat zondag naar teletekst te kijken. Purrel F. van de Graafschap was gearresteerd... en werd voorlopig niet vrijgelaten. En ik ken Purrel F. Zo'n leuke voetballer, linksbek, 36 jaar onderhand. Ik denk, mijn god nog een toe. Purrel Frenkel, gaat het dus over. Mm -hmm. Ik dacht aan van alles. Ik denk, oh god, die heeft wat gedaan, die is ergens bij betrokken. Maar het laatste waar ik aan dacht, was onbetaalde verkeersboete voor het rijden nadat zijn rijbewijs was ingenomen. Oh, daar ging het om. Ja, daar ging het en om. En daardoor kon hij niet meespelen? Nee, hij heeft hij zijn boete betaald. En dan moet hij ook nog 15 dagen de gevangenis in. Ja, maar, ja, ja, ja. Ja, ik had een, vind je dat onterecht? Nee, nee, maar je krijgt, als je zoiets leest. hij is in hechtenis genomen. En voorlopig wordt hij niet vrijgelaten. en de politie doet geen mededelingen. Dat, dan, ja, dan, lijkt dan ga het je veel niet denken dat hij zonder rijbewijs gereden heeft. Bij deze. Oké. Okay. Uh, dan vind ik flop twee. het Europese voetbalkampioenschap in de Oekraïne. Hoe ze het voor elkaar krijgen is geen raadsel. Maar altijd wordt er weer een. want het is corruptie. altijd wordt er weer een groot toernooi toebedeeld aan een land. wat. Waar het niet zou moeten zijn, vind ik. Nee, waar het niet, nou in ieder geval waar de rechtsstaat niet een rechtsstaat is... zoals wij vinden nee. dat het een rechtsstaat moet zijn. Wat ik het leuke nu vind, is de politici zelf de verantwoordelijkheid nemen. Dus niet de verantwoordelijkheid bij de sporters leggen. Zij zeggen, wij gaan niet naar die wedstrijden. Ik heb al gezegd, daar zullen die spelers zich niets van aantrekken. Zullen geen bal minder trappen. En ik ben er ook van overtuigd, als er straks een oliecontract gesloten moet worden... dan zijn de politici weer even minder principeel. Mm. Want de sport is natuurlijk wel een heel leuk uithangbord om hier aandacht voor te, te vragen. Maar, ze maar het zou ook leuk zijn, yeah. zijn als, wij spreken, de, de alle ploegen... met een spandoek op, de wij spreken van, jouw Peace... Masterpiece-project, masterpiece, dat dat een soort masterpiece de van... Eh, en in op de tribune, muziek voor vrede <g Irene Lutheran> en wij voetballen voor vrede. Je laatste flop. Uh, dat vind ik, FC Twente en de Graafschap zijn weer eens voorbeelden. Er zijn, ik geloof het is uitgerekend, 96% werk niet. Ontslagen van, ontslaan van trainers. Ze hebben allebei een trainers ontslagen. Ze zijn er alleen maar slechter van geworden. En bij Twente is iets heel ontwends aan de hand. En dat, dat hou ik Twente is een hele leuke club geworden. Die ook goed aandacht besteed aan het vrouwenvoetbal. Vind ik heel belangrijk. Een mooie club geworden. We staan nu zesde, stonden tweede toen co Arians werd ontslagen. Maar er wordt geroddeld over hem. Over Adriaans. Hij zou, over Adriaans. Hij zou de namen niet meer weten van de spelers. Kortom, hij zou in de war zijn. Laatst hoorde ook Hans Kreij bij Voetbal International zeggen... ook al weet co Arians niet al het namen van spelers... dat suggereert iets wat ik heel walgelijk vind. Ik heb hem een sms'je gestuurd... 10 seconden. Hij, toen stuurde hij me terug. Ik weet nog hoe jij als jonge voetbaljournalist op bezoek bent geweest... in de Tasmaanstraat, 79-3 in Amsterdam, sparen Sparend Niks mis met zo'n geheugen. Of kom met de bronnen, of hou op met dit soort Chris veugten. dank je dankjewel. Ja. En heel, heel van der ook dank. Yeah. Avro. ...en nemen de oer Wegenwacht. Oh, helemaal goed, ja. De nagelnieuwe Opel Savira Tourer. En dat vind ik nou een leuke auto. Ook afgemixt met het laatste autonieuws. Ik zou zeggen, don't try this at home. Et voilà. Natuurlijk ben ik bezig. Natuurlijk. Morgen om twee uur een superverse tros Auto Show op Radio 1. Hoi, Als ook... jij er bent, dan kom ik ook. Het nieuws van alle kanten.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 Good Thinking IT Staffing Puntnell Dit is Radio 1.